Melford Moorden. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het vierde deel. Het slachtoffer was Billy Garwood, niet de oude heer Driscoll. Mijn eerste taak was zijn dochter te vertellen dat ik me had vergist. Wat zegt u? Ik begrijp u niet. De man in de kelder is niet uw vader. Ik heb me op een voor u afschuwelijke manier vergist. Spijt me enorm. Maar wie is het dan? Hij heet Garwood. Billy Garwood. Maar u zei dat hij de portefeuille en de sleutels van mijn vader had. Ja. Volgens mij moet het Garwood zijn geweest die uw vader gisteravond in elkaar geslagen heeft, en daarna gewoon de sleutels heeft gebruikt om hier binnen te komen. Ah. Hij was de inbreker. Ja. Maar ho, hoe kan hij dan van de trap gevallen zijn? Uh, ja, misschien heeft hij gedacht dat er achter de deur een kamer was. is in het donker naar binnen gelopen en voorover op de stenen vloer gevallen. Uh, wat vreselijk. Ja. Maar uh, u blijft wel naar mijn vader zoeken, hè? Alle patrouillewagens, kijken weer naar hem uit. Ja, inspecteur? Ja, dokter. Kunt u even komen? Wilt u me excuseren? Ja. Het lichaam wordt nu weggehaald, inspecteur. Ja. De autopsie wilde ik vanmorgen als eerst op mijn lijstje zetten. Als dat tenminste vroeg genoeg is voor u, meneer Farnham. Dat heeft geen haast, dokter. Gaat u gerust naar het verjaardagsfeestje van uw vrouw? Ik ben totaal niet geïnteresseerd in deze zaak. Morgenochtend is prima, dokter. Ik zou graag zo gauw mogelijk een kopie van uw rapport hebben. Komt ten in inspecteur. Mooi. Dat was een druk dagje. Ik denk dat ik nog eens vroeg naar bed ga. En uh, inspecteur, vergeet niet. U en de rechercheur. Morgenochtend tien uur precies. Wel rusten. Wat bedoelt hij nou? Morgenochtend tien uur precies. Dan heeft hij ons nodig in het computercentrum. Oh, hij heeft ons nodig, ja. Nou, dat kan hij mooi vergeten. Als hij denkt dat ik morgen ook ga werken, dan vergis hij zich. Ik haal je om half tien Magisch Ach, af. is hij nou belazerd. Maar toch sta ik om half tien voor je deur. Oké. Okay. dan zorg ik dat ik klaar ben. Gaat u weg? Ja, Debbie Garwood. Ik heb daar wel wat te vertellen. Ook een fijne opdracht op de zaterdagavond, hè? Jij hebt zeker geen behoefte om mee te gaan, hè? Uh, nee, ik denk dat ik nog even hier blijf. <laughs> Misschien kan ik Jay nog ergens mee helpen. Op weg naar Debbie Garwood spookten allerlei gedachten door mijn hoofd. Farnum mocht dan denken dat de dood van Billy Garwood een gewoon ongeluk was, maar er waren te veel dingen die niet klopten. Waarom zou hij, als hij de sleutel van de voordeur had, aan de achterkant een raam forceren? Bovendien was Billy een inbreker die zeer methodisch en keurig netjes te werk ging. De dokter zei dat Billy een tik op zijn achterhoofd had gehad. Wie had dat gedaan? Voordat ik bij Debbie Garwood naar binnen ging, stak ik eerst een sigaret op om mezelf wat moed in te blazen. Ik wist dat ze het heel moeilijk zou hebben met het nieuws dat ik haar kwam brengen. Inspecteur Carter. Hallo Debbie. Uh, mag ik even binnenkomen? Als u Billy moet hebben, hij is er nog steeds niet. Uh, nee, ik kom niet voor Billy. Oh, ja. Kom maar binnen. Ze zeggen dat uitersten elkaar aantrekken. Billy was een beest, maar Debbie was heel iets anders. Ze straalde een soort kinderlijke onschuld uit. Ik denk dat ze alles en iedereen vertrouwde. Ik wist echt niet in welke bewoordingen ik haar het slechte nieuws het beste kon vertellen. Gelukkig bood ze me een drankje aan. Ik kon die hartversterking best gebruiken. Een konjakje, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Blijf toch niet staan. Ga lekker op de bank zitten. Ja. Sigaret? Ah, nee, nee, dank je. Ga ook even zitten, Debbie. Debbie, ik. ik heb slecht nieuws voor je. Hebben jullie hem gearresteerd? Nee. Nee, het is erger. Hij is dood, Debbie. Wat? Billy is dood. Dood? Bij inbraak. Hij is van de trap gevallen en... ...heeft zijn nek gebroken. Gisteravond. Nee. Dat kan niet waar zijn. Het is niet waar. Helaas wel, Debbie. Ik heb het lichaam gezien. Je neemt me toch niet in de maling, hè? Een of andere lugubere grap. De deur gaat zo open en Billy komt dan slap van de lach binnen. Hij is dood, Debbie. Het is de waarheid. Helaas. Ja. Goed. Wil je die rits op mijn rug even naar beneden doen? Wat? Je hebt me goed begrepen. Hij is dood. De smeerlap is dood. Dat is het beste nieuws dat ik in jaren gehoord heb. Doe die rits naar beneden. Alsjeblieft. Ik weet zeker dat Debbie de mooiste vrouw was die ik ooit had kunnen krijgen. Maar ik heb de kans niet gegrepen. De hele weg naar huis in mijn auto vervloekte ik mezelf, omdat ik zo'n ouderwetse stom idioot was geweest. Toen ik thuis in mijn koude eenpersoonsbed stapte, vroeg ik me af hoe het met Nattel en Jane Driscoll zou gaan. Ja, het is wel op ons koffie, hoor. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Maakt niks uit. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, en uh, ik heet Jane, hoor. Mm. Lekker. Ik heet uh, Derek. <laughs> <laughs> nou, het sneeuwt al flink. Mm. Was voorspeld, hè? Woon jij hier ver vandaan? Heel ver. Wat doe jij voor werk? Raad eens. Um, mannequin. Filmster. <laughs> Fotomodel. Nou, nee, je zit er helemaal naast. Ik ben biologe, gespecialiseerd in zee- en oceaanbewoners. Je heet het. Mm -hmm. Mm -hmm. Je werkt dus met uh, haaien, bruinvissen... Doe maar, nee. Met zeehonden, om precies te zijn. Ik werk aan een project van het Natuurfonds Melfort. Ach, ja. Uh, hebben die niet ergens een onbewoond eiland? Een soort uh, reservaat voor vogels, andere dieren? Niet bepaald onbewoond. Ik woon daar. Jij? Uh, helemaal alleen? Nee. We zijn met z'n vieren. John Graham is een vrouw. Zij is, uh, bestuderen vleermuizen... Ja. ja, we hebben een grot vol. En dan nog Sandy Harris, onze ornitholoog. Oh ja, die, uh, die Sandy Harris. Is dat je vriend? Sandy, nou nee hoor. Nou, het is het lieverd, maar hij is op zijn minst zestig. Oh, dus jij hebt geen vaste vriend? Nee. Wat doe je in je vrije tijd? Dan werk ik ook. Van het eiland naar de Vaste Wal is bijna 10 kilometer varen over Open Zee. En dan ligt het dichtstbijzijnde dorp nog zo'n 15 kilometer verder. Dus uh, over het algemeen blijven we gewoon op het eiland. Uh, ja, Dirk, uh, het is al laat. En ik blijf uh, hier liever niet slapen. Weet jij een hotel hier in de buurt? Ja, de Gouden Leeuw. Is oud, uh, niet zo comfortabel. Uh, luister eens. Jane, hm? begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, maar mijn hospita heeft een logierkamer. Ik zou het bureau kunnen vragen je bij mij op te bellen als er nieuws over je vader is. Hoef je daar niet ongerust over te maken. Wat vind je ervan? Oeh. Het sneeuwt nog steeds. Ja, en het ziet er nou uit dat het de hele nacht zo blijft. Nou, stap in, Jane. Ja. Ik rij... Hé. Hey. Wat is er? Die grijze Jaguar daar bij de hoek. Die twee kerels die erin zitten schijnen zeer geïnteresseerd te zijn in jouw vaders huis. Daar is anders niets meer wat de moeite van het stelen waard is. Ja, dat doet er niet toe. Ik denk dat ik er maar eens eventjes naartoe loop. Ja, wees voorzichtig. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, wacht even! Pas op! Meldverstanden! Ah, Zag je dat? Die probeerde mij om ver te rijden. Mijn nacht verliep niet naar wens. Ik was in een onrustige slaap gezakt met Debbie Garwood in de hoofdrol. Het stadium van de ritsluiting waren we al lang gepasseerd. De telefoon rinkelde voor de eerste keer om één minuut voor twaalf. Het was de identificatiedienst met de uitslag van het tweede bloedmonster. Resultaat sporen van dezelfde stof als in het bloed van Emily Dickinson... Ik viel langzaam weer in slaap. Het kostte me veel moeite Debbie Guywood weer terug te vinden. En net op het moment dat het me eindelijk gelukt was... Ah, wat is dat? Oh, twee uur. Oh, nee. Huh. Ah. Met Carter. Met Farnham, inspecteur. Huh? Ik maak u toch niet wakker op... Ik... Om twee uur s'nachts natuurlijk niet. Prima. Over precies 10 minuten sta ik bij u voor de deur. Ja. Ik zal even toeteren. Om maar meteen met de deur in huis oh. te vallen. Er is ingebroken in de pastorie en de nieuwe dominee is neergeslagen. Nou, dat spijt me dan. Ik snap alleen niet waarom ik daarvoor op mijn bed gebeld moet worden. Mijn collega's op het bureau zijn capabel genoeg om dit af te handelen. Ik heb het bureau gebeld en gezegd dat wij het zouden overnemen. Oh, waarom? Vrijdagavond stond het wijkgebouw naast de kerk in brand... en een uurtje geleden werd dus die nieuwe dominee neergeslagen. Dus is mijn interesse gewekt. Oh. Ja, nou, het lab heeft gebeld. Er zijn in het tweede bloedmonster sporen van dezelfde stof aangetroffen als bij Emily Dickinson. Ach. Dus meneer Crisp zou verdoofd kunnen zijn... voor hij in zijn bad verdronk. Eerlijk, als je voorgevoelens juist blijken te zijn. Ja, maar hoe wist u eigenlijk dat de dominee was neergeslagen? hè? Oh, uh, huh? ik kwam terug van het computercentrum. Aan de radio stond op de politieband. U kwam om twee uur s'nachts terug van het computercentrum? Ja, weer een poging tot inbraak. Die vent speelde het klaar om over het eerste veiligheidshek te komen. Sloeg een bewaker neer en verdoofde zijn hond. Maar vlak bij het hoofdgebouw zette hij het alarm in werking. Heeft hmm. u te pakken? Helaas niet. En u neemt aan dat het dezelfde mensen zijn als bij de vorige inbraak? Is dat niet logisch? Nee, volgens mij is dat niet logisch. Want als de man die ik eergisteravond heb neergeschoten... erin geslaagd is... de informatie die ze hebben willen door te geven... dan zouden dus ze niet weer iemand sturen. Inspecteur, daar had ik echt niet aan gedacht. <laughs> ik heb zo'n achtertochtige geest, weet u... Oh. Mijn idee is dat ze de eerste keer precies die informatie hebben gekregen die ze hebben willen. Maar waarom dan deze tweede inbraak? Een handige manoeuvre. Om ons te laten denken dat de eerste poging mislukt is. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zijn zoals u dacht. En dat hebben ze ons ook te pakken, want de uitkomst is hetzelfde. Wij weten niet of een poging geslacht is of niet. De pastorie is hier rechtsaf, niet? Ja... Wel, dominee, vertelt u nu eens heel rustig, maar niet al te omstandig... en in uw eigen bewoordingen wat zoal gepasseerd is. Helaas, meneer Farnham, ik kan u niet veel vertellen. Alle graven zijn welkom, dominee, ook de kleinste. Au, <laughs> uw hoofd. Ja, nou, om, om ongeveer half één vannacht... hoor ik gerinkel van brekend glas... Ik rende naar het raam en zag in de schaduw van het wijkgebouw een auto staan. Ja. Toen hoorde ik beneden geluid. Ik ging voorzichtig naar beneden en in de gang stond een man met zijn rug naar me toe. Met een zaklantaarn scheen hij de huiskamer in. En toen kreeg ik een klap op mijn hoofd. Ja. Ik moet ongeveer een half uur bewustloos zijn geweest. Toen de politie kwam was de vogel natuurlijk al lang gevlogen. Het moeten toch minstens twee vogels zijn geweest. En hebben ze, voor zover u kon nagaan, iets meegenomen? Nee, nee. Helemaal niets. Wat nee. voor soort auto was het? Geen idee. Hij stond nogal op een donkere plaats. En nu, heren, het spijt me. Ik heb wat kalmerende middelen ingenomen en sta nu te tollen op mijn benen. Hm. Ik ga naar bed. Het was over drieën toen ik eindelijk weer mijn bed in stommelde. Ik lag nog niet of ik was vertrokken, Hopend dat het eerste geluid dat ik zou horen... mijn wekker zou zijn. Oh, nee. Oh. Alsjeblieft niet weer. Hallo, het kaarten. Brigadier Plummer, inspecteur. Goedemorgen. Morgen? Het is nog nacht. Het is zondagmorgen zes uur, inspecteur. Ja, ik hoop dat je een verdomd goede reden hebt om op dit afschuwelijke uur wakker te maken, planner. Ik vrees dat ik weer een lijk voor u heb. Het oh. is alleen niet helemaal zeker. Wagen 3 heeft een half uurtje geleden... uit Surferes opgepikt. Mm. Hij zwalkte midden op de weg, totaal versuft... met een flink gat in zijn voorhoofd... en onder het bloed. Hij zegt dat hij deze keer echt iemand heeft vermoord. Die bekent iedere week een moord. Dat weet ik, maar ik heb het gevoel... dat het deze keer wel waar zou kunnen zijn. En nou ja, waar is het lichaam? Dat weet hij niet meer. Het spijt me... Ik weet dat u vanavond pas weer in dienst komt, maar er is niemand anders beschikbaar. Ze zijn allemaal op zoek naar uw ziekenhuispatiënt. Uh, Driscoll, is die nog steeds niet gevonden? Nee. Ik vraag hmm. me af of die ooit gevonden zal worden. Kijk maar eens naar buiten, inspecteur. Het hmm. lijkt in Siberië wel. Oké, okay, Plammer, we zijn over tien minuten bij je. We? Zondagmorgen, zes uur. Ijzig koud en een sneeuwstorm. Ik wil wedden dat Nattel dit absoluut niet wil missen. ...dat we het wel eens niet zo leuk kunnen vinden als hij gestoord wordt. <laughs> Waarom niet? Dat merkt u nog wel, inspecteur. Hoe kun je nou toch zoiets stoms doen, Nattel? Waar heeft u het over? Je denkt nog nee. niet dat ik blind ben. Ik heb het gezien, jongen. Toen jij die deur opendeed, zag ik er weg glippen. Ze probeerde de slaapkamer erin te duiken... ...maar ze was net niet vlug genoeg. Maar wat had ze dan moeten doen? In het huis van de vader blijven slapen, in die bende. En met een kelder die onder het bloed zit... Ze heeft bij mij thuis geslapen. Ja, is dat een misdaad? Nee, het is geen misdaad, maar het is wel ontzettend stom. Nou, waarom? Dat je dat al niet begrijpt. Hè? Ze is betrokken bij een zaak waar wij aan werken... als de hoofdinspecteur dat te weten komt. Nou, en... A, ze slaapt in de logeerkamer... en B, er is niks gebeurd. Nee, Toch blijf ik er stom van je vinden. Maar goed... laten we het ergens anders over hebben. Ja, graag. Uh, hoe reageerde Debbie Garboet eigenlijk op het nieuws over Billy? Huh? Oh, dat, uh, dat kwam hard aan. Bezoek voor je, Arthur. Zo, Ferris. Ik heb u gezegd dat ik het gedaan heb, inspecteur. Ik heb u gewaarschuwd. Zo, nou nou. Die wond op je voorhoofd ziet er redelijk uit. Plammer heeft de dokter het al gezien. Komt eraan. Hij zou opgehouden zijn door het slechte weer. Ja, ja. Hoe kom je aan dat gat in je hoofd af? Hè? Weet ik niet meer. Ik denk dat hij het gedaan heeft. En wie is hij? De man die ik vermoord heb, natuurlijk. Ik heb u gezegd dat ik mezelf niet onder controle heb. Ik ben een monster, ja. een moordenaar, ja, een ja. beest. Ja, goed zo. Het, het bloed op zijn kleren zou van hemzelf kunnen zijn. Daarvoor is het te veel. Ja. Nou, vertel ons eens dus precies wat er gebeurd is, uh, Arthur. Ik, ik, ik weet alleen dat ik hem gedood heb. Hij zat onder het bloed. U moet me geloven. Ja, dat wil ik wel, maar waar is dan het lijk, ik, ja? Ik, ik weet het niet, inspecteur. Ik, ik, ik herinner me niets meer. Echt niet. Inspecteur. Ja, Jordan, moment. Moment, heren. Hoe komt het dat Arthur vers weer is? Ik had toch duidelijk gezegd... breng hem naar huis en wacht tot hij binnen is. Ja. Ik, ik heb hem tot vlak voor de deur gebracht... Hij zei dat hij het verder zelf... Het kan worden... maar geen donderschillen wat hij zei. En dan vervolgt u wat ik zeg. Ja? Begrepen? Ja, ja, ja. Nou, wat is er? Uh, Rechercheur Bishop belde. Hmm. Er zijn uh, moeilijkheden in het huis van Driscoll. Hij wilde graag dat u even kwam. Ja, nou zeg maar dat we eraan aankomen, ja? Oké. Okay. Ja, inspecteur. Blamer, uh, zeg tegen de dokter dat hij een bloedmonster moet nemen... en stuur dat samen met het jasje van Aasten naar het lab. Als er bloed op het jasje van hemzelf is, stuur je hem naar huis. En daar bedoel ik mee dat je hem eigenhandig naar binnen brengt. Ja? Mocht het niet zijn bloed zijn, hou hem dan vast en laat het mij weten. Nou, kom, Nettel. We gaan naar het huis van Bristol. Goed inspecteur. Bishop. Ah, inspecteur. Zo, Bishop. Hier zijn we dan. Nou, wat is hier allemaal gebeurd? Ik heb geprobeerd vast te stellen of er iets vermist wordt. Ja. Het is hier een onwaarschijnlijke ravage. En we zijn op zoek naar zijn dochter. We weten niet waar ze is. Oh, dat weet ik waarschijnlijk wel eens dringend is. Maar je zult niet verder hebben. Haar vader was pas van huis van Londen naar hier. Ze was hier nog nooit geweest. Oh, huh, mooi is dat. Nou, in ieder geval hebben we met een van de buren gepraat. Volgens hem had Driscoll een kleurentelevisie... televisie en een videorecorder, mm -hmm. een dure filmcamera met projector en een heel duur fototoestel. En nog zo het een en het ander. Al met al voor een vermogen. Niets van dat alles meer aanwezig. Gepikt. Ja, wat ja. anders. En aangezien Billy Garwood altijd alleen werkte... en nooit een troep achterliet zoals dit hier... vrees ik met grote vrezen... dat we met twee los van elkaar werkende inbrekers te doen hebben. Ja. Billy Garwood en nog iemand. Ja. Dat is misschien de oplossing van iets... wat me behoorlijk dwars zit in deze zaak, Bishop. Billy had namelijk de sleutels van dit huis... En toch was er aan de achterkant een ruit geforceerd. U vraagt zich af of die andere inbreker het misschien zo vervelend vond dat William stoorde dat hij hem van de trap heeft afgegooid. Ja, en dat betekent moord. Sigaretje en zo. Nee, dankjewel. Maar laten we eerst het resultaat van de lijkschouwing afwachten. Een van de buren heeft hier vlakbij een grijze auto geparkeerd zien staan. Ja, dat is waar. Die stond hier gisteravond. Er zaten twee mannen in. Toen ik erheen ging om te vragen wat ze daar deden, schudden ze weg. Ze reden mij bijna omver. En dat vertel je me nu pas? Nou ja. oh, had je belangrijke zaken aan je hoofd. Ja, wat voor auto was dat? Oude grijze jaggoe Kentekennummer? Heb ik niet. Heb ik niet, goed. Als we terug zijn in het bureau, dan maak ik hier een volledig rapport over. Ja. Eh, Bishop, mocht er iemand naar ons vragen, we zijn in het computercentrum. Ja. Oké, okay, inspecteur. Als ja. iets, Bishop? Als Kom binnen, heer. Ga zitten. Dank u. Dank u. U bent precies op tijd, daar hou ik van. Ik hoop dat dit niet te lang gaat duren, meneer Varnum. Er zijn op dit moment nog andere zaken die onze aandacht opeisen. Die zaken kunt u wel vergeten, inspecteur. Uw werk voor mij komt op de allereerste plaats, weet u nog wel? Dat is allemaal goed en wel, maar... Eh... Mooi, dat is dan een Ogenblikje. Ja. Varnum. Ja, hij is hier. Moment. Voor u, inspecteur. Oh, rechercheur Bishop. Ja. Zeg hem meteen dat hij het zaakje alleen moet zien te kleiden. Oh. Uh, ja, ja. Uh, kaarten. Uh, wat? Nee, wacht even. Ik schrijf het op. Je moet misschien een pen voor mij in die van. Een pen? Ja, zeker, alsjeblieft. Ja, dank u Ja, ik ben er weer. Ja. Uh, verbreizelde schedel. Niet veroorzaakt door... val. Ja. Yeah. Bot voorwerp. Waarschijnlijk... gummieknuppel. Dan is het dus moord. Uh, goed, Bishop, vanaf dit moment is het jouw zaak, jongen. Ja, jij alleen. Uh, laat je die oude Jaguar nog natrekken. Goed, tot ziens. Jatta. Oh, ik ben bang dat ik op de achterkant van een van uw computer uitraai heb zitten niet van. Oh, dat maakt niet uit. Nee, nee, nee. Waar ging dit over? Uh, Doodsoorzaak Billy Garwood. Klap met een gummiknuppel op achterhoofd. Ja, kijk, wij denken dat er al een inbreker in huis was toen hij door de voordeur naar binnen ging. En dat hij uit de weg is geruimd. Goed. Daar kan uw rechercheur Bishop zich nu verder het hoofd overbreken Wij hebben belangrijke zaken af te handelen. Dit bijvoorbeeld. Wat is dan... Komt u eens eventjes dichterbij. Ja. Ach, de verbrande foto uit het wijkgebouw. Hmm, ik heb de computer aan het werk gezet. Ik wilde meer over die foto weten. We zien alleen maar twee mensen... Allebei heen gegaan, helaas. Maar er hebben meer mensen opgestaan. Dat bijvoorbeeld, dat denk ik. Dat moet een, een stukje arm zijn. Kijk, hmm. hier. Hmm. Vlak aan de verbrande kant. Ja, ja. Wie behoorde er tot die groep en waar is die foto genomen? Ja, maar hoe kan een computer nou vertellen waar die genomen is? Ja, precies. Nou, even geteld. Een computer kan echt meer dan eeuwig en altijd uw elektriciteitskosten verkeerd berekenen. Oh, ja. Kijk eens naar de achtergrond. Denkt u dat dat zee zou kunnen zijn. Ja, dit is een uh, grauwe vlek. Kan van ja. alles zijn. Ja, inderdaad, ja. Zelfs de computer had daar geen antwoord op. Kijkt u nu even naar dit stukje. Die onscherpe beetje rafelige schaduwen. Ja, enig idee? Ja, rotze, heuvel heuvelen, heuvels. Mm -hmm. ah, mm -hmm. zou wel allebei kunnen. Mm -hmm. Je kunt nergens uit afleiden hoe hoog ze zijn. Dan is het nu tijd voor onze toverlandtijden. Doet u de gordijnen even dichter zetten? Dus. Ja, even paar... Zal ik daar gaan zitten? Ja, als u wil. Kom hier met u dan. Aan het licht uit alsjeblieft. Oh, oh ja. Ja. Zo. Nou, ik ben benieuwd. Allereerst hebben we een vergroting gemaakt van dit deel van de foto. Dat staat nu op het scherm. Ja. Het ziet er nog steeds uit als uh, uh, de rotsen. Uh, de ja, onze experts hielden het op rotsen. Ja. Maar dat is niet alles. Kijk daar, daar. Huh? En daar, die, die vreemde, ongelijke schaduwen op de rotsen. Uh, vlekken, meer niet. Precies. Ze zitten te ver op de achtergrond en zijn totaal onscherp. Er is natuurlijk scherp gesteld op het vrolijke groepje mensen op de voorgrond. Laten we zeggen op een meter of twee, drie. Hm. Nu hebben we een berekening gemaakt van de mogelijke afstand van de lens tot de achtergrond van de foto. Dat ja, wordt een beetje technisch, maar in principe komt het hierop neer dat we de computer gevraagd hebben de mate van onscherpte vast te stellen en hoe het plaatje eruit gezien zou hebben als dit euvel zich niet had voorgedaan. Ja, dat kan dat toch, toch niet. Ja, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. We hebben de computer opdracht gegeven te berekenen hoe deze objecten eruit gezien zouden hebben als de lens daarop scherp gesteld geweest zou zijn. Net zoals ze bij het Amerikaanse ruimtevaartlaboratorium... de computer, een detail van een ruimtefoto laten uitvergroten. Want dat kunnen wij ook. Ik zal u laten zien wat de computer uiteindelijk tevoorschijn heeft getoond. Voilà. Hey. Het lijken wel dieren, ja? Ja, het huh? zijn zeehonden. Zeehonden? Ja. Doe de gordijnen maar weer open, Nathalie. Zeehonden? Hmm. Ja, en dat brengt ons niet veel verder. Het is beslist geen dierentaan. En waar anders kun je zeehonden vinden? Antarctica, de Noordpool? Voor de kust van Engeland? Die komen hier vrij veel voor. <laughs> waar haal jij die kennis vandaan? Jane heeft me dat verteld. Ze is biologe, gespecialiseerd in zeehonden. Bestaat dat ook al? En waar oefent zij haar beroep uit? Nou, ze werkt mee aan een project van de Stichting Natuurfonds hier in Melvoort. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. wacht eens even, wacht eens even... De papieren die bij de brand in dat wijkgebouw verbrand waren... daar zei de dominee toch over dat ze van het Natuurfonds waren? Waar ze werkzaam? Op het eiland Hessen. Hesten? Ja, dat is een uh, beschermd natuurgebied. En daar zijn zeehonden? Het is een van de grootste kolonies langs onze westkust. Hmm. Haar vader wordt vermist. Er is bij hem thuis ingebroken. Ik vraag me af. Meneer Varen? U bent een man met onvermoede kanten, rechercheur. Laten we je vrouw Driscoll maar meteen even met een bezoek vereren. Hm? U hebt geluisterd naar het vierde deel van De Melfortmoorden... Een hoorspelserie in zes afleveringen... geschreven door Rodney Wingfield... in de vertaling van Loes Moraal. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Carter, Hans Veerman. Rechercheur Nattel, Hans Karsenberg. Brigadier Plammer, Loes Steenbergen. Agent Jordan, Peter Smits. Jane Driscoll, Margreet Blanken. Debbie Garwood Barbara Sobels. Arthur Ferris, Cor Witsge. Een dominee... Jaap Meijleveld. rechercheur Bishop Hans Pauls, een dokter Ab Abspoel en Vanhem Jerome Reehuis. Technische realisatie Leon Dubois en Ton Prudon. De regie had Hero Muller.